met het NRS journaal. De parlementsverkiezingen in Slowakije zijn gewonnen... door de populistische partij van apromier Fico. Zijn partij kreeg 23% van de stemmen. Europa maakt zich zorgen over de uitslag. Fico is pro-Russisch en zei in de campagne al... dat hij een eind wil maken aan de steun aan Oekraïne. Op de tweede plaats eindigt de liberale partij progressief Slowakije... met 18%. Die partij wil Oekraïne juist blijven steunen. Bij een brand in de woning in Gouda is één bewoner om het leven gekomen, drie andere bewoners zijn naar het ziekenhuis gebracht. De brand brak uit aan het einde van de nacht, naastgelegen huizen moesten worden ontruimd. Vanmorgen om 6 uur is in Groningen de gaskraan dichtgedraaid. gedraaid. Daarmee komt voorlopig een eind aan ruim 60 jaar gaswinning in de provincie. besluit is genomen vanwege het risico op aardbevingen... en de schade die veel huizen hebben opgelopen door de gaswinning. In uitzonderlijke gevallen kan de gaskraan alsnog weer worden opengedraaid. Dat is de reden dat veel Groningers kritisch blijven. Ze zijn ook bang dat de NAM in Norg net over de Duitse grens juist meer gas gaat winnen. Bij een woning in Rotterdam is vannacht rond half zes een explosief afgegaan. Er was wel schade aan het huis en de wijk Omoord, maar er raakte niemand gewond. Gisteravond was er ook een explosie in Heerlen. Even na elven klonk daar een knal midden in een woonwijk. Volgens de politie raakte ook daar niemand gewond. Het Eredivisie-duel tussen RKC en Ajax is gisteravond gestaakt... nadat RKC-keeper Etienne Fase knock-out was gegaan... na een botsing met Ajax-aanvaller Brian Bobby. Fase werd op het veld gereanimeerd... maar het gaat waarschijnlijk niet om een probleem met zijn hart, zegt RKC. Hij werd bij kennis naar het ziekenhuis gebracht. Het weer tot besluit. De zon schijnt geregeld. Alleen in het uiterste noorden is het bewolkt. Daar kan ook wat regen vallen. Het wordt maximaal 24 graden. Morgen wordt het opnieuw een warme dag met geregeld zon. Dan wordt het maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB.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 En u hoort ze nu met een, een bonus trackie. jaren 70, meen rond 1970. Ze hebben ook nog meegedaan het Eurovisie Songfestival in 1973 en het Wereldzongfestival in 1974. U hoort ze nu, Nicole en Hugo, met Goedemorgen Morgen. Goedemorgen, morgen, goeiedag. Goedemorgen, goeiemorgen. Blij dat ik je weer vanmorgen zou. Goedemorgen, goedemorgen. goed. We're yeah. Waar is bezig koffie zijn het drogen? It's not...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 Mond niet zeggen kan, zeggen tulpen uit Amsterdam. Zeggen tulpen uit Amsterdam. Dear Joan, zo begon je brief. Wat was ik blij toen ik je handschrift zag?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 I'm bad.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 met zulke rozen, als op jouw wangen, zou ik mijn kamer willen behangen. Dat gaf wat kleurigs en wat floras aan mijn leven. Voor zo'n patroon zou ik mijn weklam willen geven. Met zulke rozen, als op jouw wangen, zou ik mijn kamer willen behangen.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 Als we met die wagen dronken lieveling Iedereen zal ons beneden lieveling Als wij samen zij aan zee Onze baby laten rijden Vrolijk rijdend alle dagen in die mooie kinderwagen Lieveling de blauwe zon speelt het blik en harmonieorkest in een grote regenton. Daar trekt over de heuvels en door het grote bos. De lange bergen is van het circus Jeroen Bos. En we praten en we zingen en we lachen allemaal. Want daar achter de hoge bergen ligt het laal. Met een kater voorop, daarachter twee konijnen met een trechter op de kop. En dan de grote snoos aan die leggen glazen ei. Wanneer je sput, dan sneeuwt het op de egmondse abdij. Ik rijk een meisje mijn koperen hand, dan komen er twee mooren met hun slepen in de hand.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 Ze lijkt op jou Kijk hey mama, mama kijk eens gauw Naar dat lieve meisje waar ik veel van hou Ik heb het geluk dat ook mijn vader had Wij hadden gevonden, onze is een schat Zo lijkt de wel of ik dat kind al jaren ken Toch ben ik blij dat ik haar broer niet ben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 Dick, let's go.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 Je ziet alles een keer kind of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 wil je al zo veel van je haal? Oh, okay. Met mij geef je je kleine handjes allebei. Ik ben zo trots op mijn klein.